Ik begin het derde stuk, derde deel van de Zogerles 71. Het is een klein stukje wat in de klas opgenomen werd, maar thuis gekomen heb ik ontdekt dat dat stukje van pakweg. weg. 30, 35 minuten ontbrak in uh, op het bandje. Maar Gamzetto, ook dat is goed. Wie dat gehoord had, die dat gehoord had. Maar ik had daar ook dingen verteld en ik heb ook thuis, uh, thuis aangekomen heb ik ook nog een bron thuis uh, voor mij liggen, wat ook te maken heeft met wat ik gezegd had, een belangrijke ding in dat derde deel. Dus ik kan het ook een beetje uitwerken. En daarom ging, daar ging het om, daar gaat het om ook. Maar eerst een stukje van de zoger wat nog niet uh, op het baantje staat, wat wij uh, wel hadden doorgenomen op de les. Pagina Jude de regel achtin, WZ Amro kan en dat is wat hij he hier zegt de zoger. Schelachem, hijtah ba bij jemashishi dat het horen was op de zesde dag, ki VO het HATIKUN HAZE want daarop op die dag werd deze tikun gemaakt. Voorzienheid correctie assia asiya lesh om asiya vooraf te laten gaan, het doen, vooraf te laten gaan aan het horen. Punt. Kmo vamatant Torah, net zo als bij het schenken van de Torah, van de daad van de schenking van de Torah. Valken en daarom naast de 21e malchut bij Shabbat werd de malchut op Shabbat breshit, dus op de Shabbat van de zevende dag van, die, van de scheppingsdag, beviend Erechahayim in het aspect van het land van het leven. Arets hachayim. Wat betekent dat? 22. Shehu ima ila'ada. dat is het geheim van ima ila'ada. de hoogere Iwa, oftewel ofte Bina. Arets uh, heet, gewoon Arets heet Malchut, wanneer ze dien is, en wanneer de Malchut steigt uh, naar de Bina wordt zij net zoals Bina, en de Bina is, heet Eretzachayim, het land van het leven. Zie je dat? En daarom is de Malchut, wanneer de Malchut steekt op naar de Bina, wordt zij net zoals Bina. Wordt zij ook Eretzachayim, het leven, het land van het leven. Kmoe? Shemme we erbe zoals hij uitlegt, en zoals de zoger steeds verder uitlegt. Punt. 22 na de laatste punt. Winjan 23 zei: Amuk me ood. Kijk nou wat hij zegt. Nu erg zelden zei hij zoiets. En deze kwestie 23 is zeer diep. Waar Ayen kan bij Sulam en lees daarover hier in, de, in het commentaar visie op visie van Sulam. Oftewel of Marouda Sulam, dat hebben we wel gedaan. Uh, 24. She, hier gaan nu in Janze waar, waarin wij uitgebreid gingen in op dit onderwerp. 25. En nog een klein stukje van 5, 6, ja, van het 6 uh, regeltjes. Dat is wat hebben we daar gedaan op de les. En dan hadden we nog over iets anders gedaan. Gehad. En daar zal ik proberen nog toelichting te geven. Bij het da, yom, shabbat. 25. En die gaan, nu gaat hij over de zesde dag, nee, over de zevende dag, sorry, de zevende dag, de Shabbat. En hij gaat, zoals hij, uh, zoals hij deed tot nu toe, dat hij vergeleek, parallel legde tussen die twee dingen, tussen het vers, een bepaalde vers um, in Shir Hashirim, in het Lied der Liederen, het heiligste document, het wat er is, dat er is, over de verbondenheid van de Schina en de Zerenpien, zoals ik eerder al verteld had, dat soms lukt het wel aan een generatie, is gelukkig een generatie, waarbij één, de grootste van de generatie, echt de grootste, die dat door kan geven op zijn sterfbed, de diepe betekenis daarvan, aan zijn leerling. Maar, wij zien dat stap voor stap hier met de zoger, kunnen wij allemaal stap voor stap ook deelachtig worden in onze generatie, aan die aan het onthullen van die geheimen. En daar staat dit vers, waar we het over hebben. En in, daarin zijn zeven woorden die parallel lopen met die zeven dagen van de scheppingsdaad. En de laatste daarvan is, zoals we hebben geleerd daar, en herinner je nog, en... De stem van de Dive is hoorbaar, zoals we hebben geleerd, in Beartseno, in ons land. Ons land. Het laatste is, is uh, in die parallele uh, overeenkomst, is 25, is Beartseno, in ons land. Dat is het woord uit de Shira Shirim. En parallel daarvan is de zevende dag van de schepping. Dus dat is wat hij zegt. Beartzeinu in ons land, da, yom, shabbat. Dat is de dag van shabbat. De heinu, dat wil zeggen. Dugmat, 26 zesentwintag eretzachayim, dat is vergelijkbaar met 26 zesentwintag eretzachayim, het land van het leven. Dubbele punt. Ima ila a, en nu geeft je ons een commenta commentaar. Ima ila a, de Ima, de hoge Ima, dus Bina. Nikra eret zahayim, heet het land van het leven. 27. Walidei. idee hashpaat, yoma en door het uh, geven van het licht op de zesde dag. Bij ons is het vrijdag, namiddag. Alta, maar dat is dan in de, de, eerste, zeven, de, zes, de eerste zesde dag. Alta van de schepping staat. alta Hanukwa, steeg de Noekwa op. Bajom 28 Ashabbat. de Maaseh shit van de schepingsdaad, ade ima ilaha, tot de hoge ima. Duidelijk, dus, op de zesde dag waren alle voorbereidingen getroffen, de tycoon was zoals je ons vertelde, maar op de, op de zevende dag, Schiep, eh, steeg op die nu kwa, tot de ima, tot de ima. Ook nu wordt hetzelfde. Op Shabbat is ook net, net hetzelfde op, uh, elke week. Op Shabbat, Shabbat is een dergelijke uh, verheffing plaatsvindt uh, als de mens zich op, als de mens, uh, zichzelf ontvankelijk maakt voor de Shabbat, natuurlijk. Voor het toestand van de Shabbat. Maar op Shabbat dus op de eerste Shabbat steeg de nukwa tot de imayla tot de hoogere ima. Veena asta nechnet wieder gam Hanukva, nukwa en werd ook de nukwa dogmat Chaim. Uh, net zo als Chaim, als het land van het leven, als de, mal, als de bina, imayla, de hoogere bina punt. Ki zeha klal, waarom is dat? Ki zeha klal, want dat is het principe, en principe betekent de wet, of de ontwikkelbare wet van het heelal, van, de, van het geestelijke. im dertig atachton, o lele lion, indien de lagere, stijgt op naar de hogere, mimeno, de, de hogere dan hem. Nasa ka mogu mamash, die wordt echt als de Hoger, dus precies hetzelfde, is die goed. Op de Shabbat is, uh, ook door de week is het anders. Door de weeks zijn wel opstegingen, maar die worden dan door de mens zelf opgewekt, in de gebeden, bij het uitoefenen van voorschriften, goede daden. Maar op Shabbat komt het vanzelf van boven. En men dient natuurlijk erg voorzichtig ermee om te gaan. Om op Shabbat, omdat het op Shabbat... Kijk, op Shabbat is het zo dat uh, als de mens zichzelf natuurlijk... Uh, beschikbaar maakt, stelt, beschikbaar stelt, en ontvankelijk, dan boven hem reist zo'n kolom omhoog, geestelijk kolom, kolom, net zoals een volk, omhoog, tot aan de hemel, waar hij reikt, waar zijn kracht reikt, maar tot aan zijn wortel eigenlijk, wat hij ook ziet en wat hij niet ziet, wat hij ervaart, wat hij ook niet ervaart, gewoon rondom de mens uh, binnen zijn eigen vier amma. En de opwekking is dan niet van beneden, maar van boven. De mens hoeft niets te doen op Shabbat. Hij moet alleen zichzelf ontvankelijk maken. En eenvoudig geloven Geloof en eenvoudig blijven en vertrouwen, de volledige vertrouwen hebben, en dan zal van boven aan hem de opwekking van boven komt op Shabbat, en niet van beneden. En dan van boven komt de geweldige kracht die van iemand. In de middag, ongeveer tegen de middag, op Shabbat dag zelf. En als de mens dan op dat moment naar behoren zich instelt, dus niet of er profane dingen doet, spreekt en doet, etc. Dan ontvangt hij geweldig licht. Geweldig licht, dat blijft hem uh, uitwerkingen doen in hem. En blijft altijd in hem. En zo gaat hij dan van één Shabbat naar een andere, steeds hoger en hoger. Maar God verhoede als hij de mens dan Shabbat, dat deze gelegenheid gebruikt voor profane zaken dan zegt ook de, zegt de wijzen ons, de Zoger dat beter dat die mens niet geboren zou worden. Beter dat hij absoluut geen Sabbat zou vieren, maar dan niet, geen misbruik zou maken van die krachten van Sabbat. Want over spreken over profane zaken of Sabbat is erger dan, eh, of eigenlijk verdient de mens dan, de doodstraf. In de woestijn, ah, wat betekent woestijn dus, in de, wanneer toen de Torah werd gegeven, voor uh, zoiets zou dan de doodstraf komen door een van de vier um, vormen van de dood, doodstraf, die door de wet voorgeschreven zijn. En men begreep dat natuurlijk niet, wat, het, wat die vier vormen van dood zijn. En die werden ook, werden ook vertrokken daar. Maar het is geestelijk, komt absoluut uit de geestelijke krachten. En uh, dat zijn die, is het nou geschiedenis of is het nou nu nog steeds geldig? Als we kijken naar de voltrekking van de doodster, doodstraffen die op, die, dat soort, op een, een van de dergelijke manieren plaatsvinden. Of er zijn vier manieren. De ene is Skila, dat is dat stenigen met stenen. De andere is Srefa, het dood, dood, de doodstraf door verbranding. De derde is. Um, herk. Dat is de dood. Dood door. De zwaard. Zwaard. Met een zwaard. Dood. De dode de mens. En de vierde is. Genik. Genik is. Wurging. Ophanging. En die vier. zijn ingesteld. Zoals het boven is. Naar de krachten van boven. Uh, er is een Hawaïa, de naam van de Hawaïa, de barmhartige schepper, Yudke Wafke. En als de mens hierop, hier niet zichzelf uh, overtreedt, de wetten van het heelal, dan is, maakt hij zich dan uh, schuldig aan die overtredingen, waarvoor die vier straffen, Geestelijk verdient hij. En natuurlijk hier ook op aarde moet je bereid zijn om hier op aarde die ook te onder te kunnen, te, ook te onder te kunnen, te willen en bereidwillig zijn om die te ondergaan. Waarom is het betekend ook hier op aarde, is het als het geestelijk is. Want de ziel van de mens bestaat uit drie deeltjes. neshama is de hogere, de hoogste. Ruach is de middelste en de laagste, de meest koppige, de meest uh, uh, ruwe, grove, dat, die, dat, dat verbonden is met, de, met het lichaam, dat wil zeggen met de wensen om te ontvangen van de mens. Dat is niet meer, in, niet meer te corrigeren, als het ware, in de tijd wanneer er geen tempel is. Want toen er de tempel was, de eerste en de tweede, waren er manieren geweest. Men kende de formules. En men wist hoe, op welke manier, die krachten op te brengen, dat de mens tot in reine zou kunnen komen. En in, in, in het bijzonder door die neffers. Want de laagste nef is, dat is de koppigste ding van alles. En men kan het niet meer in reine brengen op een normale manier. Op een normale manier door verstandelijke dienst te doen, uh, bidden, normale bidden, etc. Kan men dat niet in reine brengen met het hogere. De ruach en de shama hoeven eigenlijk, eigenlijk moeten ook natuurlijk gecorrigeerd worden, dat is iets anders verheven worden, et maar eigenlijk zij zijn geestelijk absoluut, dus in verschillende maten natuurlijk, maar die worden alleen bevuild, als het ware, door eh, de nevers. De nevers die maakten die hogere gedeelte van de ziel zodanig dat die die corrumpeert, als het ware nefens corrumpeert de hogere gedeelte van de ziel van de mens. En in de tijd van de twee tempels, waren wel manieren om dat wel te zuiveren, de mens. Ook van de grote zonden. En zonden, dus ontvangen voor je eigen, voor in je eigen van de Kabbalah. Omwille van het ontvangst. Van het ontvangen. Maar men, men had wel de manieren om ook die, als het ware, die zeer uh, zwaar overtredingen te verzoenen. Zoals bijvoorbeeld, er was uh, een rode koe. Wat het is, zullen we dan weten later, een beetje dat doen, maar in ieder geval, dat was een rode koe. Dat men, die men, uh, absoluut rode koe, en natuurlijk bepaalde voorwaarden voldoet het. En er waren alleen maar in twee tempels, gedurende die twee tempels, nou kijk nou, hoeveel honderden jaren waren dat, die tempels. En er waren in de hele geschiedenis van die twee tempels, van in Jeruzalem, alleen maar negen van die koeien gevonden, niet meer. Waarom negen? Negen, is verrot. En de tiende niet. En de tiende zal wel gevonden worden, in de, zal wel komen in de tijd van de, wanneer de Mashiach komt, zal komen. Dus in de tiende, wanneer de, de, de, de, de derde tempel zal komen, dan zal ook, zal men ook, zal men ook de tiende koe zien verschijnen. Wat het allemaal is. Een enorm geheim natuurlijk. Maar niet hier op, de, op deze plaats. Maar wat ik bedoelde te zeggen is. Dat men. En, en die koe die men. Uh, verbrandde Op een bepaalde manier. En daar was een as. En dat as legde men in een bepaalde water. Hoe dat allemaal zit in elkaar. Het is niet voor nieuw. En. De mens kon daar wel gebruik maken van die. Werd, hij werd besprenkeld. Dat, en welke manier, hoe. Men kende die geheimen, hoe. Maar natuurlijk is het geestelijk. En de mens werd daarmee gereinigd. Maar sinds wij geen, twee, geen tempels meer hebben nog de eerste, nog de tweede bleef, bleef, de, bleef het onmogelijk om de nevers. De laagste, het laagste gedeelte van de mens in reine te brengen. Kijk nou, wat ik zeg nu, uh, kan je nergens horen. Alleen een paar ingeweden, die kunnen dat wel vertellen. Men vertelt het ook aan de mens niet, die een bepaalde hoogte van, uh, hoogte of een bepaalde, bepaalde uh, graad mate van verbondenheid met het materiaal, met het geestelijke, bereikt. Maar aan mij is het eh, eenmaal een toestemming gegeven om eh, kabalenlessen te geven en door te gaan daarmee, op de manier dat ik de snelste, de absoluut, de snelste methode naar voren zal brengen, of zal naar buiten brengen eigenlijk, Het is niet van mij geen woord van mij, het is, is van Arie uh, waarbij de snelste manier zal komen voor de reiniging en de opbouw van de mens en daarom mag ik ook nu en dan wat aan jullie, aan de toegeweide uh, leerlingen wat openbaren en dan zeg ik aan jullie dat die nefers van ons is een zeer moeilijke zaak om dat te corrigeren. En eh, hoe je ook, wat je ook daarmee doet, eh, omdat wij in onreine zijn, er is geen tempel en niets daarom, er bestaat wel een bepaalde manier, een zeer, voor een zeer ingewede, uh, ingewede manier, moeten we zeggen, om toch wel de, het resultaat, het nodige resultaat te bereiken, vergelijkbaar met de verzoening die... Uh, in de tempel tot stand gebracht werd. Dat het in de tempel, bij de tempeldienst, of bij de reinigings uh, gebeden en handelingen tot stand gebracht kon worden. Ook nieuw zonder de tempel. Maar daarvoor Ik voel wel dat ik, ook vanavond voelde ik wel dat ik het kon wel uitspreken. En of de mens, of iedere van jullie daarvoor al klaar is, of niet, het doet er niet toe. Zelfs als je nog niet klaar bent, als je dingen doet, dan zal je wel die zullen jou brengen waar het nodig is. En daarvoor had ik daar, daarover had ik gezegd dat er bestaat een, een gebed. Een soort gebed betekent niet een soort. Hoe uh, uh, kan ik zeggen, Yigudim? Een soort. Uh, eenheidsformule. Had ik nooit daarvoor met jullie daarover gesproken. Er zijn bepaalde. Uh, formules, bepaalde handelingen. Bepaalde. Gebeden kan hij dat zeggen. Ik noem het niet eens gebed maar, gebed, maar wel een vorm van gebed en tegelijkertijd de innerlijke handeling met een toegeweten intentie. Dat als een mens dat zegt, s'avonds, nachts, na nou alles gedaan te hebben, doet er niet toe wat je, waarmee je bezig bent in de avond. In de avond. Met dat, met dat, met eten, met drinken, met je partner. Maar als je klaar alles met alles bent, dan moet je niet direct gaan slapen, lekker een sigaretje of iets anders. Dat is ook wat je ook wat de mens in onze wereld ook uit doet. Maar dan moet je dat iets zeggen, dat is een klein dingetje, dat is misschien tien uh, uh, enkele regeltjes die de mens moet zeggen voordat hij slap ga, slapen gaat. En dat is, er zijn ook verschillende dingen, maar dat is een van die dingen die niet te vinden zijn in alle traditionele gebedenboeken. Maar de kabbalist weet die te vinden. Natuurlijk, de kabbalist is iemand die dan die de kortst mogelijke weg wil bewandelen, om zo snel mogelijk... Uh, zijn scheppertom te, te uh, omarmen. En niet wachten totdat de tijd komt voor dit worden. De mens maakt zelf de tijd rijp. En daarom mag ik het deze avond, heb ik het uh, Gevoel dat ik het moest aan jullie dat openbaren. En hoe. En dat heeft ook te maken met die vier um, soorten dood, dood doodwonis, doodstraffen, waarover ik het waarover ik gehad had. En de suggestie ook in de. Torah zelf was niet om de mens om te brengen door, door, door zijn straf. Zoals ik had, wij begonnen dat over Shabbat, dat iemand Shabbat overtreedt en die dan de doodstraf. Uh, uh, dat de Torah voor zijn overtreding van de Shabbat. De Shabbat is de grootste overtreding. Als iemand overtreedt de Shabbat is de grootste overtreding. En de mens dat wordt dan ter, ter dood veroordeeld. Dat is echt de dood. Waarom? Want de mens trekt dan op Shabbat, als hij dan Shabbat over, overtreedt, dan trekt hij dan die, het licht dat niet van hem is opgewekt, maar van boven opgewekt. En dan trekt hij dan naar beneden, naar die klepot. En is verschrikkelijk, daardoor doet hij dan in plaats van de heilige Shabbat, in plaats van de koning op, op te roepen, aan te, uh, aan te roepen en de koning uh, der koningen, tot koning der koningen, der koningen uh, uh, uh, aan, aan, aan te kondigen, doet die dan verschrikkelijke dingen om handeling door, laten we zeggen, door profane praatjes, etc., wat dan ook. Dat is ook, ook verdiend, de mensen doodstraf. Wat betekent? Hij trekt dan dit, het, het geweldigste licht van die Bina. Van het uh, waarbij zijn malgoed, malgoed komt tot aan de Eretz Chaim. Het, het, het, het land van het levende. Door zijn kolom, wat boven hem is. En hij trekt het naar de klipoot. Dus op, hij maakt een geweldige. Uh, terwijl op die dag klipoot zijn, als het ware. Uh, buiten het spel gezegd, gezet zijn. En hij trekt dat geweldig licht naar die klipot. Dus hij versterkt dan de dood, de kracht van de, van de citra agra, van het onreine. En daarvoor natuurlijk, hij verdient de dood, hij zelf brengt de dood naar zichzelf toe, en alleen, er moest alleen van buiten, alleen dat uh, aan de mens de de doodfonis de, phonies, de dood phonies, moest alleen vertrokken worden aan hem. Hij verdient het wel zelf. Hij zelf roept het wel op. Maar natuurlijk was dat ook dat toen, was het ook nog eh, en als het ware een zinnebeeld op wat later zal komen. Want eh, in onze tijd, want het was natuurlijk bekend van tevoren, ook Moshe had gezegd aan het volk dat als ik er niet ben, dan jullie zullen weer mij verlaten. De weg, de weg van, de, van de schepper zullen jullie verlaten. En dat is begrijpelijk. Maar uh, wie aan zichzelf werkt, wie het geen massawerk doet, maar wie aan zichzelf zijn persoonlijke geestelijke werk doet, voor die mens... Er staan heel, heel andere gebeden, aparte gebeden, die eh, ook in staat de mens in staat stellen om het onmogelijke te maken, te werk te weeg brengen. Dus wat voor na de tempel absoluut onmogelijk, absoluut onmog, waarom onmogelijk is geworden, dat men zijn nevers niet kan reinigen. Nee, absoluut niet. Alleen wat, wat een beetje van buiten, een beetje dat poetswerk, uh, uh, wijs goed met de, zoals uh, so, so die, al die leiders dan doen van die religieuze, wat dat, leiders en beamten, dat zijn zeggen nou, vergeef hem, laat hem, alle, omdat de mens is zwakker geworden, dan doen ze dan, zeggen ze nou, en dat mag, en dat mag, en alles mag, wat er absoluut onmogelijk is, uh, was, was, was in de tijd van de tempel. Bijvoorbeeld, in de tijd van de tempel, omdat de kedusha, dat heilige, was zo hoog, en zo so moest het wel, en zo so moet het ook nu. maar, toen was het zo, dat als iemand bijvoorbeeld s'nachts uh, een politie had, als een mensen politie heeft, dan moet je natuurlijk, uh, moest hij dan voor de volgende dag naar de tempel gaan, en uh, tot, uh, tot, de, uh, tot de, nee, wat zeg ik, niet naar de tempel gaan. Hij moest wel tot de avond wachten, dan een mikwa gaan, naar de water, een speciale manier, op speciale manier rituele baat hebben, et cetera, totdat die helemaal schoon zou zijn, et cetera, maar hij mag bijvoorbeeld niet, mocht niet, bijvoorbeeld eh, als het na de, na de zon, zonsondergang plaatsvond, natuurlijk s nachts, dan kon je volgende dag niet naar de, mocht je niet naar de tempel gaan. Van wie mocht je niet? Van zichzelf. Het was natuurlijk voorgeschreven ook, om dat niet te doen omdat, dan kan die het geestelijk, dan is die onrein. Maar kijk nou, later is het wel toegestaan. Door wie? Door de mensenwetten. Ja, natuurlijk, natuurlijk dat men, eh, het is natuurlijk eh, de tijd van het leren. En dan men zegt, ja oké, okay, dat is zo. Maar eigenlijk mag dat ook niet. Eigenlijk. Maar, wie bijvoorbeeld, wie werkt aan zichzelf geestelijk, die weet dat soort fijne dingen die uh, om zichzelf te, in reine te brengen. Maar waarom hadden ze dat gezegd? In het bijzonder uh, de wijzen hadden ook dat gezegd. Het mag wel, waarom? Na de na tempels, na de, na de vernietiging van de tempel, de eerste en de tweede in Jeruzalem was natuurlijk de present... De, Schina was niet meer present in die mate zoals het was. Zij was in balingschap, als het ware, gekomen. Ten aanzien van de mens, in de, in, de, in de ogen van de mens. En daarom mocht het wel, waarom mocht het wel? Want men begrijpt dan, dat de nevers niet repareerbaar was. Zomaar voor de massa is niet repareerbaar. Dus alles wat de massa doet, is ja, een beetje poetswerk van, van buiten. Maar de nefers. Die grove, dat grove gedeelte, dat uh, inherent als het ware, gebonden is aan het lichaam. Dat is onherstelbaar uh, door de manier waarop de massa werkt. En ik had toegezegd vanavond, dat ik, ik had gesproken dat er wel manieren zijn om door intentie, door bepaalde handelingen, door bepaald gebed uit te spreken, en menens dat te doen, en gebed s'avonds, voor, absoluut voordat men naar bed, voordat men slapen, in slaap valt, en niet voordat men dat, moet, dat, moet, dat gezegd moet worden. Waarbij de mens accepteert, neemt op zichzelf al die vier uh, doodwonissen over hem uitgesproken. En hij ziet zichzelf dat hij inderdaad verdient om een skila, om gestenigd te worden. Door te, we zullen dat, ik zal het nog uitproberen dat misschien, als ik tijd heb, om het nog voor te lezen. We zullen zien en te vertalen, ik heb het voor mij. En ook de doodstraf door ophanging. En daarom wanneer ik zag hoe zo'n galk, galk, galk zo'n touw over de, over de keel van een mens uh, als, uh, gegooid werd, geplaatst werd, dan is het veel te leren. Dan moet je op dat moment zien jezelf elke avond, elke avond, elke moment voordat je, naar, voordat je echt gaat slapen, dat jij één van die vier, alle vier moet je accepteren. En daadwerkelijk dat men als het ware dat jou, jou ophangt. En met een zwaard doorboord. En op een brandstapel verbrand en gesteend en steenigt. Als je dat aanvaardt, dat jij dat waard bent, jij betekent wie? Jouw nefers. Dat, we, dat waarover we spreken, dat die erg moeilijk is en niet, niet corrigeerbaar is, omdat er geen, niet men kan niet komen tot de diepte van die contaminaties, van die onreinheid die daar is in de mens. Alleen dat poetswerk van buiten, dat is niet, dat helpt niet. Dat is niet genoeg. Helpt de mens uh, als zijn aan de wortel van zijn tand, van zijn kies, daar zit een infectie. Helpt het hem dan poetsen? poetsen van zijn tanden. Dus ook hier precies hetzelfde. Maar dit gebed, wat ik, een van die gebeden, zijn verschillende formules, Maar ik langzaam, waar ik langzaam jullie wil attende op, op attenderen. Dat als je zoiets zegt, maar dan meen je steeds. Natuurlijk in het begin zal het, het een beetje lachwekkend zijn, ik zeg niet dat lachwekkend zijn, God verhoede, maar een beetje zo, ja, zou dat, en dan steeds zal hij dat dieper en dieper en dieper in, in jou inwerken. Alleen daardoor, door het accepteren dat, door, en wie is dat, wie wordt dan opgehangen? Jouw nevers. Jou, jouw laagste gedeelte van jouw ziel, daarover sprake is, dat dat wil jij, want jij weet erg goed in jezelf. Als het nog niet goed is, dan zal je nog, nog meer leren. Dat dat deugt niet, omdat dat is onderhevig naar al aan, aan alle misdaad. Jouw nefers, iedereen leeft, iedereen's nefers. Want dat is een dierlijke, dierlijke ziel in de mens. En dat kan alleen maar een zeer moeilijk behandelbaar. En wanneer je dat uitspreekt, dat gebed waar ik het over heb, en ik zal, meneer Ratashem, uh, hem uh, een kopietje maken en uh, scannen, een, een beetje van een vertaling, goede, degelijke vertaling, op pret, uh, zeg ik dat, de meest uh, pure vertaling, proberen we dan. Daarbij te voorzien de, de, de, deze tekst. Dat is een klein beetje zijn acht regeltjes. Niet meer van een gewone boek en pagina. En als je dat steeds dat uitspreekt, waarbij al die vier en die vier vormen van dood, dood doodstraf die overeenkomen natuurlijk met die vier letters van Hawaii en nog meer. Dus door te corrigeren, door, door aan jouw nefers onderhevig uh, te brengen, de on, de, uh, door jouw te uh, laten al die vier, elke avond, elke nacht, al die vier doodwonissen ondergaan. Jij zuivert geweldig op die manier jouw jou, uh, wijzen. Want alles ligt aan die nefers. Dan, als je dat op die manier doet, dan op dat moment, da als gevolg daarvan, ruach en de shama, die komen vrij. Die komen van al die contaminaties, van al die eh, bevuilingen van die nefers, die gebonden is met, al die, met, de, met, de, met, het, met het lichaam. Die komen los, vrij komen. En zij gaan dan herstellen zichzelf. En, en, en aan de ene kant. En aan de andere kant, zij gaan dan ook weer, van hun kant, weer het lichaam nervus weer be, bestoken. En beïnvloeden dat die, die nervus ook weer om, om, uh, even rukje, nog een klein rukje weer, buiten het lichaam, dus uh, uit het lichaam, dus uit de diepte van het lichaam eruit zal komen bevrijd zal worden. En op die manier, stap voor stap, de snelste manier, zal je dan in, uh, op gang brengen en door, daarmee door zal gaan om jezelf op snelste manier, de snelste manier te bevrijdigen en tot vervulling te komen. Want anders, in na, nog een keer, na die uh, vernietiging van die twee tempels geen andere manier bestaat. En dat is een van de diepe geheimen die ik moet, moest vanavond. Ik, niet dat ik moest, ik wist het absoluut niet, dat ik, dat ik moest het zeggen, maar dat kwam eruit. En ik vertel nu veel dieper dan op de les zelf in de laatste half, in het laatste half uurtje. Nu, uh, en een ander ding wat jij nog bewerkstelligt daarmee, is dat als je dat menens, dat doet dan dan wat doe je daarmee dan? Ten eerste, jou, jouw nefes haal je ook omhoog, eruit trekken de, de, de grootste kracht is het die nefes en dan haal je toch een beetje eruit uit die moeras die uh, verzonken zijn, verzonken zijn in de klipoot. En tegelijkertijd bevrijd je ook een stukje van de roeg en neshamah die, die in jou zijn. En dat, je, dat doe je dan in voordat je, naar bed, voordat je echt gaat slapen, de laatste minuut. En dan, wat doe je daarmee nog als belangrijke... Uh, Belangrijke factor daarbij is dat, want in, de eerste, in het eerste gedeelte van de nacht is, komt jouw ziel, een bepaald gedeelte, we zullen dat leren in de zomer. die komt eruit en die gaat, jij gaat daarmee dus uh, opwekken, jezelf, want niets komt van boven als het niet van beneden wordt aangewakkerd, dan jij gaat uh, daarmee jouw gedeelte van de ziel dat in, de nacht, uh, in die nacht uh, jou zal verlaten om naar de meest hogere plaatsen te gaan en niet ergens gaan steken op een uh, plaats waar uh, op, een niveau, op een niveau waar onreine krachten zijn maar die gaat dan steken zo hoog mogelijk en s ochtends komt die terug in jouw geheel vernieuwd. En vol reddingskrachten in jou. En ik heb nog veel meer daarover te vertellen, maar zo is het een beetje uh, wat ik had gezegd op de les, en nog meer wat ik nu even, even daarbij gedaan. En ik zal nog even dat uh, Voorlezen alvast dat, dit gebed. En proberen hem nu even spontaan vertalen. Spontaan bedoel ik nog niet uitgewerkt. En zet hem ergens apart. Uh, uh, of misschien zal ik het nog een keer apart op een bandje zetten. We zullen zien. Ik begin. Hareni, Mekabel, Alay, Arba, Bet-din Skila, Sreifa, Herg, wehen Le al rof pasai punt Hareni Zihir Mekabel ik, me ik ontvang Allah over mij Arba Mitod Vier Dood. Doodstrafen. En letterlijk vier doden, vier dood, ja, doden, vier doodstrafen van Beth dien van de gerechtshof. Skila, uh, Steniging, Sreva. Verbranding, herk, doden met een zwaard, weghenk en vurging, lechaper om te verzoenen, al roof paschaai, de meeste van mijn misdaden, punt. Vij hieradzon milfaneha. Hashem elokai, velokea watai. Sche tale alai. ilu nislakti, we nisrafti, В нехен бевет дин, агадоль, шабирушилай, арйдей, арба, отиот адни. Выйду канма, маши пагам, пагамну, Виштаем асре отиот шель. Schlossha Shemot Aikarim, Avaya Ekje Adni. Hier is in de staat, maar. Gaan we verder. Ik zal het even vertalen. Wij hier het zoon willen van en mocht het wil zijn. Avaya is yud key Elokei, Elokei, Onze Elokim. Ve Elokei Avotai, En the Elokim Van Onze Ouders. She ta'alea Dat it Anmei, gerekend wordt. Ke ilu Alsof, Nislakti, Alsof ik Chesteinicht wort, en verbrand werd, wanneer en door zwaard gedood werd, wanneer en opgehangen werd, gewurgd werd, beweet din in berushalayim in de grote gerechtshof in Jeruzalem. Arba otiyot adni, dor vier letters adni. Wee en mogen het gecorrigeerd worden. Mashe pagamnu, nu, wat wij beschadigd hadden, wat wij beschadigd hadden. Wij betekent niet ik en mijn buurman, maar wij betekent ik en al mijn al mijn set van uh, wensen, etc. Weet ook kan maar en mogen het gecorrigeerd worden. Maar ze wat mijn krachten hebben beschadigd. Between asreiot in the twenty letters, shel shlosha Shimot haikarim, from the three, from the three essential elements, Hawaii, Eki, Adni. Ve'yair shem ab. En mogen er, mogen, mogen, mogen er licht, mocht de naam, en mocht de naam, ab, dus de naam van de Parzuf van de chokma, gaan schenken, gaan schenen, in de atzilut. We schem sag en de naam sage. Dus de bina, partsoof van de bina, in de Bria. En we schem ma, beitsera. Allemaal verzoek om, mocht er daardoor licht schijnen in de. Ook in, dus, in de ma, in de jetsera, in de naam ma. 45 dus, in jetsera. We shem bon, basia en de nambon, dus 52, in de Asia. We het hol, ashimot, jihud gamur, en mogen alle namen een volmaakte eenheid maken. We hol, alamot, jituknu, tikun gamur, en mogen er alle werelden de volmaakte correctie ondergaan.